4 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Turkije onderzoekt of de straaljager die gisteren door Syrië werd neergehaald... wel boven Syrië's grondgebied vloog. En de jongerenbeweging G500 maakte vandaag het debuut op een politiek congres. Het VVD-congres om precies te zijn. En we praten erover met G500-leider Siewert van Lienden. Volg ons ook op radio1.nl. Als u daar op de webcam klikt, dan ziet u alles. Alles, alles wat er in de studio gebeurt. Bijvoorbeeld ook de nieuwslezer Mark Visser.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 De Europese Unie. Nou, hij verweet andere partijen dat wel te doen. Zoals de SP. Rutte beweerde wel eens te dromen dat Roemer zijn plaats in het torentje inneemt. Bij de voordeur hangt een pinautomaat, een flap of tap van de staat die geleend geld uitspuugt. En daarnaast hangt een grote rode brievenbus. En uit die brievenbus klinkt een charmante stem die veel lijkt op Hollebollegijs. Geld hier. Geld hier. Dank u.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 Duizenden studenten in Groningen zijn bang dat ze binnenkort moeten verhuizen vanwege de zogenoemde 15%-norm van de gemeente. Aantal straten in de stad mag maar voor maximaal 15% uit studentenkamers bestaan. Groningen wil overlast van studenten voorkomen door hen te spreiden over de stad. Bij de Groninger Studentenbond hebben zich tot nu toe 2200 mensen gemeld... die bang zijn dat ze gedwongen moeten verhuizen. De Studentenbond wil daarom dat de gemeente de 15 norm intrekt. En bovendien dreigen door de maatregel de kamerhuren fors te stijgen. Al dus de Groninger Studentenbond. <tied> Weer nog, vanavond overwegend droog. In het noordwesten van het land is er kans op een regenbuitje. Morgen grijs en regenachtig. En het regen dan langdurig, met slechts af en toe enkele droge perioden. Het wordt een graad of 17. Na morgen overwegend droog, met kans op een enkele bui. En de temperatuur die loopt langzaam weer wat op. ANWB-verkeersinformatie. Er staat file op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Afrit valken en Knopenleende Heide 3 kilometer. De vrachtwagen stil komen te staan. Daardoor is de reis ook dicht. Een aanrijding op de A12 van Utrecht naar Den Haag. De weg is dicht tussen Zoetermeer en Noordorp. Heeft ook te maken met technisch onderzoek naar die aanrijding. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog tot half zes duren. Inmiddels staat er tussen Blijswijk en Noordorp 6 kilometer. Verkeer uit omgeving Utrecht richting Den Haag... kan het beste omrijden via Rotterdam over de A20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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ronde Vergouwen volgt wat onze sporters vandaag allemaal twitteren. Zo hoort u straks onder meer wat de vriendin van Nigel de Jong aanheeft of niet aanheeft op het strand. En in het sportpanel praten wij met Tom Boot en Tjerk Bochtstra over alle ontwikkelingen rond het EK... en natuurlijk ook het naderende wimmelden. Maar eerst gaan we het hebben over Turkije en Syrië. Hier zijn Tom Vathek en Tim Moverduk. Turkije onderzoekt of de straaljager die gisteren door Syrië werd neergehaald... boven Turks of boven Syrisch grondgebied vloog. Dat heeft president Gül gezegd. De regeringen van de twee buurlanden hebben telefonisch contact met elkaar gehad. De Turken beraden zich, zoals ze dat noemen, op een gepaste reactie. Correspondent Bram van Meulenbram, is het mogelijk dat de straaljager... daadwerkelijk het Syrische luchtruim heeft geschonden? zeker. het is een geval wat Syrië nu beweert, dat het Turkse vliegtuig tenminste één kilometer boven Syrisch grondgebied, dat wil zeggen boven Syrische territoriale wateren, heeft gevlogen. En dat daar dan volgens de regels, en dat is een citaat, op is gereageerd, namelijk door het luchtafweergeschut het vliegtuig te laten neerhalen. Turken zeggen: wij onderzoeken dit en als het dus inderdaad zo blijkt te zijn, dan. ...zal Turkije dus niet alleen zelf ook een fout moeten erkennen... ...maar dan wordt het ook veel lastiger om eventuele wraak te rechtvaardigen. Het excuus van de Turkse president Gül vandaag was... ...het is heel normaal dat vliegtuigen wel eens voor een korte afstand... ...door Andermans luchtruim vliegen... ...maar kennelijk dachten de Syriërs daar toch anders over. Dan uh, wordt het ook uh, interessant wat voor reactie Turkije zal geven... daarvan afhankelijk want het wordt gepaste reactie. Wat, waar, waar moet je aan ja. denken? Nou ja, premier Erdogan zal vandaag een tweede ontmoeting beleggen uh, met alle ministers die erover gaan. Buitenlandse zaken, defensie, de leger. Dat is dan de tweede keer in 24 uur, kennelijk om zich uh, met deze nieuwe informatie te beraden op de volgende stap. Turkije zit natuurlijk in een ontzettend lastig pakket. Uh, een reactie kan koor op de molen zijn van uh, president Assad, die al veel langer beweert dat de opstand tegen hem uiteindelijk een buitenlandse samenzwering tegen hem is. Uh, Turkije heeft altijd gezegd niet zonder internationaal mandaat in te willen grijpen en zeker niet te ondernemen zonder uh, goedkeuring uh, van de NAVO. Veel zal allemaal afhangen van de reactie van Syrië. Komt er bijvoorbeeld in de komende dagen nog excuses over wat er is gebeurd? We weten dat er contact is met Damascus, Wat wordt daar gezet over de telefoon? Syrië helpt in elk geval op dit moment mee met de reddingsoperatie. Want die twee piloten zijn er altijd niet gevonden en dat haalt de spanning misschien wat uit de lucht. Je nou, spanning blijft wel een beetje, beetje, beetje hangenbroom. als je kijkt naar de reactie van Irak. Een ander buurland ja. noemt het neerhalen van het vliegtuig een serieuze bedreiging. Dan denk je meteen aan de mogelijkheid van het escaleren van zo'n conflict in de hele regio. Ja, natuurlijk. Het geeft het incident, uh, geeft natuurlijk de, de, het hele conflict in Syrië ineens een internationale dimensie. De regio staat al onder hoogspanning door wat er allemaal in Syrië gebeurt. Je kunt eigenlijk het Midden-Oosten nu in twee kampen verdelen. Aan de ene kant heb je de Shiiten in Iran, een deel in Irak, in Libanon en Syrië. Die zij staan allemaal achter Assad. Aan de andere kant heb je de Soenieten in Turkije, in de Golfstaten, in Saudi-Arabië. Er wordt al beweerd dat Turkije en de Golfstaten wapens leveren aan de opstandelingen. De vraag is, wat deed dat Turkse vliegtuig daar boven het Syrische luchtruim of vlak ernaast? kennen? en dat wordt nu beweerd, was het op een verkenningsvlucht. Voor wie? Uh, was dat voor uh, Syrische opstandelingen... om hen van informatie te voorzien? Of was het voor zichzelf, omdat... Turkse regering eh, Syrië ervan beschuldigt. bijvoorbeeld steun te verleden aan de Koerdische PKK. die vanuit Syrië aanvallen pleegt op Turkije. Dit incident zet alles op scherp. en heel veel zal afhangen van de komende dagen. hoe deze twee landen met elkaar gaan praten. Een hoofdvraag die je daar opwerpt. en dan de vraag of die ooit beantwoord zullen worden. turkije de Bram van Meulen, dankjewel. En we gaan fietsen. het Nationaal Kampioenschap voor de Vrouwen. Gio Lippens, in volle gang, in volle vlucht hè. In volle gang in de finale nog vier rondjes te rijden nu voor het eerste peloton. Het eerste achtervolgende peloton, want we hebben op dit moment nog maar een trio aan de leiding. Terwijl dat uh, eerste echte peloton op zes en een halve minuut van de koploopsters hier door die finish komt met nog vier rondjes te rijden. We hebben nu drie dames aan de leiding. Uh, we hebben zojuist een aanval gezien van Annemiek van Vleuten hier bij die doorkomst met nog vier rondjes te rijden. Zij probeerde weg te rijden bij Lucinda Brandt en haar ploeggenote Marianne Vos. Brandt dus in de tang en wat gebeurt er een verderop. brandt in de aanval. Die probeert uh, meteen uh, Vos en Van Vleuten in er eentje kapot te rijden. Zij probeerde weg te rijden bij die sterke dames van Rabobank. Toch wel op papier de grote favorieten voor de titel hier in Kerkrade. Amy Pieters heeft moeten los uit die kopgroep. Zij heeft het lang volgehouden. Maar reed nu op 55 seconden. En daarachter komt dan nog een duo. Sanne van Paasen. Ook al van Rabobank. En Marsha Pijnenborg van uh, Dolmans. Een van de andere grote Nederlandse ploegen. En die rijden op zes minuten. Het is een absoluut Slagveld. De tijdverschillen zijn enorm groot. Er worden steeds meer rensters uit koers genomen als ze zelf al niet afstappen. En dat betekent dat het echt heel erg zwaar is. En dat we in ieder geval weten dat we morgen een hele mooie spannende koers bij de profs gaan zien. Want ook voor de profs zal dit parcours zeker onderscheidend zijn. Eerste peloton is op 6 minuten 30. Drie dames aan de leiding. Er zijn wat gemutselingen daar vooraan. Van Vleuten, Marianne Vos en Lucinda Brandt. En nu horen we dat Marianne Vos weer probeert weg te rijden. Dat zullen we zien zometeen bij de volgende doorkomst. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat die twee vrouwen van Rabo die ene concurrenten van erin kapot gaan rijden. Maar ja, doe het maar eens even. Ga er maar eens voor staan. Ze zullen dan ook sterke benen moeten hebben. Drie dames dus die strijden om de Nederlandse titel. Brand, Vos en Van Vleuten. Everybody wants to rule the world. Wie wil dat niet? Tiers of fears. Misschien wel op het VVV-congres was dat vanmiddag merkbaar. Dat is net afgelopen. Jongerenbeweging G500 was erbij en maakte het debuut op een politiek congres. We praten daarover straks met de voorman van G500, Siewert van Liende. Eerst even naar onze politiek verslaggever, Wilma Borgman, die bij dat VVD-congres uh, was. Wilma, uh, schets eens even. Hoe heeft de G500 het gedaan volgens jou? Nou ja, het was natuurlijk een eerste optreden, Tim. Hè? En uh, ik vond dat ze het zeker niet slecht deden. Uh, ze kwamen met een motie. In, uh, moet je voorstellen, het is een hele congreszaal vol met VVD'ers. En daar staat dan uh, iemand op en die zegt... nou, ik had dus bedacht dat ik uh, u iets ging voorleggen. De indiener die had zich goed voorbereid. Die had een goed verhaal bedacht. Um, er was ook een tweede verdedigingslinie opgesteld. Uh, want Siewert van Linden zelf die kwam op enig moment ook naar de microfoon... om uit te leggen waarom die motie echt moest worden aangenomen. Maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Um, en ik denk dat... dat komt omdat toch de uh, het ongeduld groter was dan uh, de behoefte om iets te bereiken. Ik denk dat er meer had ingezeten uh, als gvf 100 bereid was geweest om mee te bewegen met uh, wat er in die zaal gebeurde. Want je merkt op een gegeven moment dat er in de zaal, zelfs in deze zaal voor VVD'ers uh, sympathie was voor het idee. Hè? Want de jongeren hadden gezegd, denk nou eens na over de aftrek van de hypotheekrente. Moet dat wel altijd zo uh, blijven zoals het nu is? Nou, je merkt in die zaal dat er heel veel mensen waren die zeiden, nou, misschien niet en daar willen we best eens over praten. Maar het concreet het voorstel om dat nu te beperken, om nu te beslissen om het te beperken, dat ging gewoon te ver. En dat is eigenlijk niet zo gek, want die mensen die in de zaal zaten, die staan aan, de, aan het begin van een heel traject op weg naar een verkiezingsprogramma. Er komt een conceptverkiezingsprogramma en daar kunnen ze allemaal nog iets van vinden. Om daar dan nu al één heikel onderdeeltje uit te slopen, dat ging denk ik, dat was gewoon een, een tikkie te wild om het zomaar te zeggen. Um... Uh, en ik denk, iemand zei vandaag tegen mij, je kent wel die kermisattracties... waar je met een balletje een stapel blikjes moet omgooien. Nou, als je dan met het bovenste blikje begint... dan heb je een goede kans dat al die stapel, al die blikjes omvallen. Maar wat G500 vandaag deed, was beginnen met het onderste blikje. En dat had misschien toch nou ja, op een andere manier meer opgeleverd. We gaan het zo ook zelf eens even vragen. Siewert van Lien is de voorman van de G500. U hoort uh, de analyse van Wilma Borgman. Deelt u die? Ja, hoor, daar herken ik me uh, toch wel goed in en vooral het gedeelte ook waarin ze zegt van: wij stonden vanochtend op het congres en je zag dat er echt iets gebeurde in die zaal. Uh, ik ga even mijn telefoon uitzetten. Excuses. Uh... Maar je merkt dat er iets gebeurde in die zaal en dat men wel bereid was daarover na te denken. Um, het punt is natuurlijk dat we aan het begin van een proces staan. We hebben uiteindelijk 41% van de stemmen gekregen voor die motie. We hadden zelf geen stemrecht. Als we dat wel hadden gehad, dat zou over zeven dagen zijn, dan had dat een meerderheid gekregen. En de argumenten om tegen te stemmen waren eigenlijk tweeledig. Ten eerste dat dit niet het moment was. En ten tweede dat uh, het in een breder geheel moest worden gezet. Nou, in augustus komt de VVD met een eigen uh, verkiezingsprogramma-congres... En dan gaan we precies dat doen. Dan maar, zitten we qua timing beter en qua inhoud beter. Maar ik ben en, blij uh, dat u het... Dat u dus het, ook in je meerderheid ben hebt. ben blij dat u het compliment accepteert van Wilmer Borgman. Maar ze zei ook nog iets anders. Als u wat meer had meebewogen, misschien iets meer het politieke spel... de spelregels had gevolgd, had er misschien iets meer in gezeten. Is dat iets waarvan je denkt, dat moeten wij nou juist meer gaan doen? Of zegt u daarvan, dat willen we nou juist niet? Nou, op zich, um, dat politieke spel was vandaag buitengewoon beperkt. Uh, wij waren de enige ook die met een inhoudelijke motie kwam. Um, de procedurele mogelijkheden waren verder beperkt. Maar na die motie um, kwamen ook deelsessies. Eén daarover was de woningmarkt. Daar zaten we met zo'n 130 mensen bij elkaar. En elke VVD'er vond er eigenlijk dat er wat moest gebeuren aan dat heilige huisje van de VVD. Die op aftrekt. dat die eindelijk eens verbouwd moet worden. En dat vind ik dus wel echt grote winst. Dat je ziet dat die, he, dat politieke systeem falen bovenin in de Kamer, waar opeens alles heilig wordt verklaard en een taboe is, dat je ziet dat dat bij die leden helemaal niet zo leeft. En... Ja, dat dat sterkt mij toch echt in de opvatting dat G500 meerderheden kan uh, bereiken op de congressen. Of dat nou volgende week is bij de Partij van de Arbeid en het CDA of de VVD in augustus. Als we in, over de VVD in augustus uh, gaan hebben, als u dan wel stemrecht hebt. Uh, op basis waarvan denkt u dat u dan inderdaad een meerderheid gaat halen. Als je ook in schouw neemt dat de VVD een behoorlijke partijdiscipline kent. En ongetwijfeld zal vooruitlopen op de mogelijkheid dat zo'n motie dan uh, wordt afgewezen opnieuw. Um, nou ja, het zou raar zijn als een liberale partij een buitengewoon harde partijdiscipline zou hebben. Volgens mij zijn die mensen vrij genoeg om zelf uh, na te denken. Dat is ook wat vandaag gebeurde, 41 tegen 59 In de wetenschap dat jullie is, niet maar... mee mochten stemmen, in de wetenschap dat die motie het nooit zou halen. Dat zou in Augustus wel wat anders kunnen worden. Nou ja, we zaten dus nu zo'n uh, zo 40 tot 50, 60 stemmen naast. Uh, dat is. Uh, toch nog wel redelijk nipt en volgens mij Ben Korte als de partijvoorzitter, was er ook wel verbaasd over. Um, voor de rest, ja, wat voor blokkades kun je le uh, leggen op nadenken en nieuwe ideeën omarmen? Die zijn er niet zoveel en volgens mij is dat helemaal niet de bedoeling. En als je gewoon een zelfbewuste uh, en een beetje trotse partij bent, dan ga je dat debat aan en dan omarm je ook uh, nieuwe ideeën. Um, dus ik denk dat de procedureel allemaal niet zoveel op te werpen is. En twee, dat uh, goede ideeën, dat er altijd ruimte voor is. En dat zien we dus ook als wij zelf met een paar honderd mensen daarbij gaan zitten en daar ook gaan meestemmen. Dan zie je die meerderheden vanzelf ontstaan, omdat die mensen zelf ook al vinden dat de VVD een veel meer hervormingsgerichte agenda moet vormen. Wat neemt u mee naar de congressen van de Partij van de Arbeid en het uh, CDA op basis van uh, de leermomenten vandaag? Ja, we hebben de afgelopen weken keihard uh, geknokt in uh, allerlei zaaltjes. Of dat nou van Doetinchem, in Doetinchem was, of Rotterdam of in uh, Limburg. En we hebben via afdelingen voorstellen moeten indienen. Uh, en wat daar precies het resultaat van is, weten we nog niet. Dat weten we pas maandag. Um, dus dan weten we welke voorstellen dat zijn. Mijn voorspelling is dat er um, ongeveer zo'n 20 tot 30 moties per partij of amendementen per partij zijn doorgekomen. Dus er zijn tientallen punten waar G500 winst kan halen komende week. Um, en die zijn samen ingediend met afdelingen. Dus er is ook een soort van natuurlijke steun voor vanuit die partijen. Uh, en wij werken dus ook heel graag vanuit die verbindende factor uh, met mensen binnen partijen. En ja, we zullen het volgend weekend zien, maar ik denk dat we met een best volle tas naar huis kunnen. Uh, nog even los van procedures en, en getalsmatige zaken. Was u welkom voor uw gevoel op dit congres toen u binnenkwam? Werd u als een vreemde groep bekeken? Hoe, hoe was dat? Stond u met, bij elkaar met de koffie of uh, kon u ook met anderen praten? <laughs> nee hoor. Uh, ze waren heel erg welkom. En veel mensen zeiden, die gingen zichzelf toch ook een beetje projecteren. Van nou, zo was ik vroeger ook. En uh, uh, wat, wat geweldig was dat. We hadden een groot uh, eigen oranje huis hadden we opgezet voor het uh, partijcongres van de VVD. Uh, waar we mensen ook al moties gaven, inhoud gaven waar ze langs konden komen. Uh, dus dat was een heel open sfeer. En uh, wat dat betreft uh, uh, ja, vind ik dit wel heel mooi van uh, vandaag. Dat je ziet dat mensen toch op de inhoud samen verder kunnen komen. Los van alle uh, partijpolitieke geneuzel dat uh, in de rest van Nederland plaatsvindt. Maar de opmerking, zo waren wij vroeger open, is niet per definitie een compliment? Nee, ja, goed, dat vind je nooit als je vader dat van je zegt. Dus dat vinden wij dan ook vaak niet. Uh, maar het is wel uh, wat mensen zeggen, ja, ik herken erin... Dat we gewoon weer moeten gaan kijken wat onze idealen waren. En dat bedoelden ze ook met toen ik jong was. En hoe doe je dat, je dan dat met die idealen? Maar kijkt, op basis maar positione... Hoe doe je dat dan met die idealen op basis van vandaag? Ga je dan meebewegen zoals Wilma Borgemans suggereerde? Of blijf je dan liever een tikkie te wild? Um... Nou ja, ik weet niet hoe wild wij zijn. Als, wij, als je dus gewoon ziet dat wij een procedurele regel volgen, een motie indienen... volgens de vaste lijntjes een mooi verhaal neerzetten. Daarmee probeer, eh, proberen mensen ja, een beetje te begeesteren en weer nieuwe idealen aan te reiken. Um, dan kun je dat wild noemen, maar ook realistisch. Um, het is niet zo dat wij hier met uh, flyers en uh, spandoeken voor een deur staan. We gebruiken een heel pragmatische, realistische koers. En het is misschien een tikje te wild voor het tijdstip nu. Maar de, re de reden waarom we hier vandaag waren met zo'n 150 mensen... was vooral om te testen of dit werkt, of dit kan... Um, of deze manier van werken zin heeft. Nou, en dan uh, dacht ik vanochtend echt uh, dat wij misschien... Uh, een stemming zouden hebben van 90 tegen 10%, maar je zag 41%... en met ons samen een meerderheid erbij. Nou, dan, ja, bij mij staat er in ieder geval een uh, grote glimlach op de mond. 20 en 30 moties op weg naar het CDA en Partij van de Arbeid... congres Succes. Siebert van Dienden. Dank je wel. En wij gaan weer wielrennen, Guido Lippens. Uh, waren er nog drie en het was twee tegen één? Ja, het was twee tegen 1 En uh, ja, die twee die blijken toch sterker dan die ene. Want uh, Annemiek van Vleuten is nu toch echt weggereden bij Lucinda Brandt. De enige echte concurrent eigenlijk natuurlijk. De vrouw van AA Drink, uh, de concurrerende ploeg. En uh, Marianne Vos, haar ploeggenoten bij Rabobank. En die rijden op dit moment op 40 seconden. Terwijl ze net door de finish kwamen met nog drie ronden te rijden. En wij wachten op wat er nu weer allemaal aan staat uh, te komen. Maar de klok is inmiddels alweer uh, dik 2,5 minuten onderweg. En kijken we naar Amy Pieters, die daar helemaal in haar eentje... En in één ronde toch twee minuten alweer verloren heeft op de dames aan de leiding. Maar het ziet er naar uit dat Annemiek van der Vleuten definitief toeslaat hier. Dat ze natuurlijk van Marianne Vos mocht wegrijden. En dat Lucinda Brand uiteindelijk niet sterk genoeg bleek... om die twee dames van de concurrentie van het lijf te houden. Het is een mooi spel geworden. Van Vleuten maakt dat mooi af. Ze heeft nog drie rondjes te rijden. Maar ik kan me toch haast niet voorstellen dat zij nog gaat instarten. Want als je kijkt wat ze allemaal alweer gewonnen heeft... nadat ze afgelopen winter geopereerd is aan de die liesader, dan uh, kijk je toch naar een uh, mooie erelijst. De Dorpenomloop, toch een klassieker voor dames. De Holland Hills Classic, nou, vergelijkbaar parcours hier in Zuid-Limburg. En uh, ze heeft ook nog een hele zware etappe gewonnen in Baskeland... in een etappekoers. En dat geeft aan dat zij in de juiste vorm is voor dit Nederlands kampioenschap. En dat we naast Marianne Vos in ieder geval een hele re sterke renster hebben... straks op die Olympische Spelen. Die twee dames die kunnen het mooi gaan uitspelen straks in Londen. De mix van nieuws en sport... De Radio 1 zomer. Langs de takken van de boom Blust de wind zien liet. Over alles wat verbijgen Over wat er kom giet Ik sta al een na te lusten Zonder weemoed, zonder spiet want wat best is, dat is best. Wat er komt, dat weet je Alles kan ja, alles kan ja, alles kan. Of het ook gebeuren giet dat licht. Tuurlijk kun je ernaast zitten, en is je dag even niet, maar wat best is, dat is best. De riddersloon van de snaden met wat hamaties vervult worden veulste lange nachten, boven wakelijkheid u tilt. Een vogel met een hoed op. Die zichzelf op iets verstiedt. Zingt wat west is, dat is west. En wat er komt, dat weet hij niet. Alles kan ja, alles kan ja. Van het album Gunder kwam uit februari van dit jaar. Alles kan, ja. Radio 1. Sportzomer Tweets. En voor de tweede keer vandaag is hier weer alle tweets verzameld. Tot en met uh, mevrouw de jong toegelopen grondvergouw. Ja, daar beginnen we maar gelijk mee. Want vanaf het Oranje front nog steeds muisstil. En de enige die onze jongeren, van rond onze jongens die nog een beetje twittert vandaag... is de vrouw van Nigel de Jong, Winona. Rond half één vanmiddag kwam de eerste Goedemorgen-tweet vanaf Ibiza. Half één vanmiddag, hè? Nou ja, eigenlijk was het meer morning. Want ja, dat goede, dat kan ze nog maar beter even weglaten. En verder twittert ze hoogstwetenswaardige dingen. Bijvoorbeeld wat ze vandaag aandoet. Ze tweet... Loving my Cavalli captain een handmade Brazilian bikini. Kiss, kiss. Nou, ze doet er een fotootje <laughs> bij. Het is nu te zien op de webcam. Kan het ermee doorheren? Ja, uitstekend. Mag. Nou, dan onze uh, Nederlandse toerrenners. Die uh, transformeren de komende weken weer tot echte sterren... al zijn hun gezichten nog niet bij iedereen bekend. Rabo renner Ed Bram Tankink, die uh, twittert... zat even aan de koffie met collega wielrenner Ed Laurens Dam waar we een, een wielerfan een handtekening mochten geven... maar die dacht dat we Leon van Bon en Sever's Knaven waren. En een week eerder dacht, werd Tankink ook al belaagd door iemand, zo twiht hij. Maar die dacht weer dat hij Laurens ten Dam was. Blijft leuk, die uh, polder glamour. Nou, um, misschien gaat, die binnenkort, uh, gaat het binnenkort Moreno-Hofland ook wel overkomen... want hij is dus de winnaar geworden bij die belofte op het NK in Kerkrade... Op Twitter werd hij gelijk trending topic. En vooral door Twitteraars uit de regio Roosendaal wordt de verse kampioen in het zonnetje gezet, want daar komt hij vandaan. En Ed Thomas Dekker die mag morgen aan de bak op het NK. Hij tweet: Ik heb er zin in. Nou, gelukkig maar, het is vervelend als je met tegenzin naar je werk moet. Uh, er wordt ook flink getwitterd vanaf het tennistoernooi UNICEF open. Ed Jan Balken maakte de dijenkletser van de dag. Die zegt: uh, David Ferrer laat er in Rosmalen geen gras overgroeien. Snap je? hem? Gas? Ja. Ook op dat gras zelf kwam trouwens nog een hoop kritiek. Het lijkt wel of ze vergeten zijn het in te zaaien. Wat een armoedige grasmat. Al dus Ed Bjorn Jacobs. En uh, verder hebben de meeste sporters en oudsporters ook gewoon een lekker weekend. Uh, voormalig schaatster Ed Marianne Timmer. Die tweette een mooie foto van haar gloednieuwe bolide. Ze heeft gekozen voor een mooie witte BMW. En ze heeft dus gekozen voor een... gaat die? Het dak gaat open. Een cabrio. Lekker dak open als het ooit nog lekker weer wordt voor de kerst. Laat de zomer maar komen, twittert ze. En daarmee ook een hashtag van haar autodealer. Dus ik vermoed dat het woord deal op deze tweet ook wel van toepassing is. Iemand die ook lijkt te hengelen naar een leuk dealtje... is Raborener Ed Steven Kruiswijk. Hij twittert... Just been on the phone for 40 minutes with Vodafone with four different people. They don't know anything about switching contracts. Fail. Kortom, als jullie luisteren KPN en T-Mobile... biedt Steven Kruiswerk gewoon even wat leuks aan. En als het kan, een extra goedkoop tarief voor bellen vanuit Frankrijk. En er wordt ook flink vooruitgekeken naar de topwedstrijd van vanavond. Hashtag Spavra, Spanje-Frankrijk. Volgens de geschiedenisboekjes moet Frankrijk gaan winnen. Want Spanje won nog nooit van de Fransen op een groot toernooi. En veruit de meeste Hollanders op Twitter... die zijn ook gewoon voor de camembert-eters. Zo zegt Twilidum... @twilidum. Ik ben helemaal klaar met dat emotieloze machinevoetbal van Spanje. Hashtag Vive la France. En twitteraar Ed Noha is ook voor Frankrijk. Al vindt hij dat er wel veel onrust heerst in dat team, in het Franse team. Maar ja, zo twittert hij, dat is hetzelfde als Wimbledon zonder regen... de Olympische Spelen zonder ringen en Geesink zonder vallen. Nou, tot zover de tweets van vandaag. En morgen de twitter nabeschouwing van hashtag Spavra iets na twaalfen. Onverrouwen, dank. Tot morgen weer. Het is uh, half vijf geweest. We gaan naar het nieuws met Mark Visser. Nederland is niet gebaat bij behoudzucht en potverteren... maar juist bij doorpakken en vooruitkijken. Dat zei VVD-leider Mark Rutte in zijn speech op het VVD-congres in Den Haag. Rutte zegt dat hij begrijpt dat mensen zich zorgen maken over de bezuinigingen. En hij beloofde dat bepaalde maatregelen uit het Vijfpartijenakkoord vervangen zullen worden. Zo zal de forensetax als het aan de VVD ligt, worden teruggedraaid. De nieuwe president van Egypte wordt morgen bekend, om drie uur morgenmiddag om precies te zijn. Strijd om het presidentschap gaat tussen Mohamed Morsi van de moslimbroederschap en al premier Ahmed Shafiq. Uitslag zou afgelopen woensdag bekend worden gemaakt, maar de kiescommissie had meer tijd nodig om klachten van de kandidaten te behandelen. De A12 bij Zoetermeer is richting Den Haag dicht. Een motorrijder en een auto zijn tegen elkaar gebotst. Na het ongeluk bleef de motorrijder op het asfalt liggen en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe die eraan toe is. De automobilist bleef ongedeerd. Drie rijstroken van de A13 die blijven nog zeker een paar uur dicht. Alleen via de vluchtstrook kun je er langs. Er is een omleiding ingesteld. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Awb nou, verkeersinformatie. U hoort het ook in het nieuws. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Blijswerk en Nooddorp staat nu 6 kilometer file. De politie is daar bezig met een onderzoek. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. Verkeer richting Den Haag kan beter vanaf Gouda omrijden via Rotterdam over de A20 en de A13. Dit is de Radio 1 Sportzomer waarin we straks gaan praten met onze sportpanel. Ze zijn natuurlijk al aangeschoven hier, maar we eens nog wat anders doen. Tombo, Tjerk, Bochstra, wij gaan zo praten over alle actuele sport van dit moment. Eerste de omroepnieuws. De leden van de AVRO en van de TROS hebben vanmiddag ingestemd met de fusieplannen van de twee omroepen. De omroepen moeten wel fuseren, want anders waren ze daartoe gedwongen door het kabinet dat het omroepbestel wil verkleinen. De 21 omroepen moeten, zoals u weet, ongetwijfeld worden teruggebracht tot acht in totaal. Maar de Tweede Kamer wil dat het besluit over de wijziging van de omroepwet over de verkiezingen wordt heen getild. Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tros, Goedemiddag. Hey, goedemiddag. De instemming is een feit, daarmee ook de fusie. Wat mij betreft dan toch maar. Ja, wat ons betreft gaat die fusie gewoon door. Het enige wat er nog aan ontbreekt is dat er een, de wet moet worden gewijzigd... zodat de fusie ook uh, mogelijk wordt gemaakt. Het liefst hadden wij al per 1 januari 2013 gefuseerd. Maar we worden nu door de politieke omstandigheden gedwongen om het uit te stallen tot zeg maar, het vierde kwartaal van 2013. Ja, is dat zo? Want u kunt ook zeggen, we hebben een zendmachtiging, we gaan gewoon verzeren. Wat houdt nee, u dat tegen? Kan niet, dat kan niet. Nee, dat, dat, dat klinkt heel simpel dat je elkaar op zo'n tellen, maar dat, dat kan niet uh, volgens uh, de wet. Er zijn bovendien een groot aantal bepalingen die daarvoor moeten worden gewijzigd. Er zijn twee wetten die in dat opzicht van belang zijn. Eén wetsontwerp ligt nu bij de Eerste Kamer... en zal in alle schatelijkheid door de Eerste Kamer wel worden behandeld uh, in het najaar van dit jaar. Maar er moet nog een, kop, een nieuw wetsontwerp komen... Wat het kabinet nog eens heeft ingediend bij de Raad van State. En dat wetsontwerp is nodig om te zorgen dat we teruggaan naar een beperkt aantal oproepen. En daar zitten wij dus op te springen, op dat wetsontwerp. Maar in het verleden hebben de NTR en de NPS toch ook samen. Uh... Dat zijn een heel andere, hele andere situaties. Want dan gaat het om omroepen die geen leden hebben. We praten hier over ledenomroepen. Uh, die op een bepaalde manier worden gefinancierd. En uh, zonder zo'n uh, wetswijziging uh, kunnen wij simpelweg niet uh, fuseren. anders hadden we het natuurlijk al lang gedaan. Eh, nou bent u blij met de fusie, dat zijn mensen altijd met fusies... maar de meesten gaan zeg maar mis op cultuurverschillen. Hè? Bent u niet bang voor, ik noem maar wat, Jan Smit met het Concertgebouworkest... als we dat nou samen gaan doen? En het lijkt ons een prachtige verhouding eh, Volendam tot en met het Prinsengrachtkos. Okay. We hebben natuurlijk over, over dat verschil in cultuur hebben we gesproken. Over, zijn er zijn een groot aantal programma's die eigenlijk zowel door de AVO als door de TROS uh, worden gemaakt. Maar die, die nieuwe omroep, en dat wordt uh, de grootste omroep van ons land... die heeft dus een heel breed aanbod... Van de Nederlandse cultuur, de muziek van de Nederlandse bodem... tot en met het klassieke programma. Wat dat betreft beantwoorden wij precies aan wat de politiek graag wil, namelijk een brede omroep die voor een breed publiek geschikt is. En eh, nou is de datum wat uitgesteld, maar de fusie stiekem daar. Kijken we nou de komende tijd nog naar twee verschillende omroepen of is er ja. achter de schermen al allerlei samenwerking? Nee, we zijn natuurlijk wel achter de schermen zijn we bezig eh, om, om allerlei dingen in elkaar eh, te schrijven, in ieder geval daarover te praten. Bijvoorbeeld, wat doe je. Met de gebouwen die we nu hebben, kan het allemaal wat efficiënter, et cetera. Daar gaan we gewoon mee door. Maar de officiële fusie, daarvoor heb je een wetsontwerp nodig. Dus tot dat moment dat die wet de Tweede en de Eerste Kamer heeft gepasseerd... kunnen we eigenlijk formeel niet doen en kunnen we alleen maar voorbereiden. En dat gaan we ook doen. Het een gebouw op het hoog, meneer Nijpels? Eh, we hebben een bepaald gebouw op het zoals u gemerkt zult hebben... moeten de komende jaren in, in, in Hilversen behoorlijk worden bezuinigd. Er komen wat gebouwen leeg. Het lijkt ons uitstekend om, om Afro- en Tros in een van die leegkomende gebouwen... op een efficiënte manier te huisvesten. Het gebouw van de wereld om, omroep wellicht? Ik kan er helemaal niets over zeggen. We zijn nog volop in gesprek, maar er zijn gebouwen zat. En waar het ons om gaat, is eh, huisvesting eh, moet op een efficiënte... en vooral op een kostefficiënte manier realiseren. Dat betekent dat Afro- en Trots samen in één gebouw... en daar komen we ongetwijfeld heel makkelijk uit. Wordt nu geld verspild omdat u zegt... we moeten wachten op de politiek daarna? Nou, verspillen is overdreven... Het overgrote deel van het budget wordt natuurlijk gewoon besteed aan programma's. Maar er zijn wel een aantal dingen die je samen kunt doen. De juridische diensten, de personeelszaken, ook de gebouwelijke situatie. En dat, wat u weet ook, dat de fusie van de omroepen zal altijd leiden tot verlies aan arbeidsplaatsen. Nou, dat geld zou je nu al kunnen uh, bezuinigen. Maar goed, daar, dat kan dus niet zolang wij... Uh, die echte vergunning die we nodig hebben voor één nieuwe grote omroep, Afro Tros... zolang we die vergunning niet in onze brievenbus hebben. Ernijp als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tros, dank u wel. Graag gedaan. Wij gaan uh, fietsen, uh, Gio Lippens, uh, want het was zo'n beetje al beslist of komen ze nog terug? Nou, het was zo'n beetje al beslist. Leek het. Uh, Annemiek van Vleuten mocht uh, wegrijden. Of mocht wegrijden. Uh, reed weg op eigen kracht bij Marianne Vos en Lucinda Brand. De kopgroep die we eigenlijk het hele NK al hier aan de leiding hebben zien rijden. Met nog drie rondjes te rijden. Maar inmiddels is Marianne Vos weer weggereden bij Lucinda Brand. En de achterstand die ze had. 40 seconden. Is inmiddels alweer teruggebracht tot 20 seconden. En dan ben ik benieuwd. Want zo meteen komt Annemiek van Vleuten hier op de finish af. Met nog twee rondjes te gaan dan. Twee rondjes van 10,4 kilometer. Dan ben ik toch benieuwd hoe groot dat gat dan nog is hoor tussen Van Vleuten en haar ploeggenote Marianne Vos. En of Marianne Vos inderdaad naar Van Vleuten toe wil rijden. Of dat ze toch op eerbiedige afstand blijft en denkt, word jij maar Nederlands kampioene, dan sla ik later wel toe. Daar komt Annemiek Van Vleuten aan. U hoort het aan het applaus. U hoort het ook aan het geluid van de speaker. En dan ben ik toch benieuwd hoe groot die voorsprong dan gaat worden van Van Vleuten op Marianne Vos. We hebben de stopwatch nu ingedrukt. De tijd loopt nu door. Het ziet er nog allemaal wel heel aardig uit. Hoor. Voor die vrouw die pas vijf jaar geleden vergeet dat niet met wielrennen begon. Is inmiddels 29 jaar. Dan kunt u het makkelijk uitrekenen dat ze een laadbloeier is in het wielrennen. Ze was eigenlijk voetbalster maar was dermate geblesseerd twee keer een meniscusoperatie dat ze besloten heeft om te gaan fietsen. Nou dat gaat er goed af want ze rijdt aan de leiding in het Nederlands kampioenschap. En ik zei net 20 seconden zou het zijn. Het gat met Marianne Vos. Dat is het zeker niet hoor. Want het is nu alweer 30 seconden geleden dat Van Vleuten hier door die streep kwam. En dan wachten we op Marianne Vos. Nee die voorsprong is zelfs opgelopen hoor. Het is meer dan 40 seconden geworden. Want daar komt Marianne Vos in de eentje in de achtervolging op Van Vleuten. Waarschijnlijk gaan ze gewoon voor plek 1 en 2 hier op het podium van dit nationale kampioenschappen. En daar zijn ze blij bij de ploeg van Marianne Vos en van Annemiek van Vleuten. Zij dus aan de leiding in het Nederlands kampioenschap. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Tom van der Vek en Tim Overdiep. We get it almost every night when there Loder met Dancing in the Moonlight. Twaalf over half vijf. Ik moest even kijken op de klop, Tom. Het, uh, we, ons sportpanel met, uh, met Ton Boot natuurlijk en Cherk Borstra. Ook goedemiddag, heren. Nou. Hai, goedemiddag. Ton, begin even over het uh, basketbal in Amerika. Hè. Afgelopen donderdagnacht de NBA-titel uh, is gegaan naar Miami Heat. Terechte winnaar? Ja, het is wel terechte winnaar. Ze waren ook een van de favorieten aan het begin van de competitie. Verkorte competitie, want er is staking geweest natuurlijk. Uh, maar ze hebben toch wisselvallig gespeeld. Kijk, in de finale speelden ze tegen Oklahoma. En beide waren nummer twee in hun conferences. Miami, Boston stond boven Miami nog. En uh, San Antonio boven Oklahoma. Nou, zij kwamen dus in de finale. En de eerste wedstrijd verloor Miami stond dus 1-0 voor Oklahoma. En de, de andere vier hebben ze gewoon achter elkaar gewonnen. En uh, volkomen terecht, ja. Met, dan gaat natuurlijk de, de bokaal naar de spelen Le Le LeBron James, zijn eerste, zijn eerste titel. Al, al, al tijden genoemd misschien wel de beste basketballer... van de afgelopen tien jaar. Ja. En dan nu die bokaal. Wat, wat, wat telt dan zo'n bokaal waarmee je dan je carrière voor de toekomst uh, bezegeld hebt? Nou, volgens mij blijft het, gewoon, is en blijft het een, uh, gewoon een goede basketballer. Hij is atletisch, is hij... Misschien op Michael Jordan na, maar het is heel moeilijk te vergelijken. Atletisch is hij fantastisch. Technisch. Je vergelijkt het met Michael Jordan? Ja, zeker. Want? Zeker. Ja, ik zeg dat het al moeilijk is, hè, want hij is atletisch. Uh, misschien atletischer dan de Michael Jordan. Hij is zeer technisch. En uh, uh, hij scoort gewoon ook erg veel. Hè, dus. En weinig, weinig gewonnen... Uh, hij heeft wel een Olympische titel ook al gewonnen. Ja, maar dat stelde de Amerika niet zo voor. het gekke is dat iedereen over LeBron James praat. Maar Miami heeft de titel gewonnen. Dus dat schijnt uh, een hot item te zijn. Nou, hij was in ieder geval heel erg blij mee. Zijn eerste ring. Dat en betreft. de kroon op de werk. Individuen en teamsport, zeg jij dus terecht. Ik uh, wil er even over verder praten, Jack Bokshaar. We gaan straks uiteraard ook over tennis praten, maar toch even het uh, EK voetbal. En dan is het even niet helemaal spelanalytisch, maar is even een heel ander aspect. Duitsland wint drie wedstrijden, heeft de topscorer in zijn aanvalslinie... en de Duitse coach vervangt zijn hele aanvalslinie. Wij lezen niks over opstanden in hotels. Wij zien geen twitteraars op de bank zitten, maar wij zien gewoon... Topsporters die ze hebben, die accepteren. Zit daar een enorm belangrijk verschil... als jij van buitenaf naar zo'n toernooi ook kijkt... Van als je zo'n toernooi wil winnen? Nou ja, jij zegt zich terecht van buitenaf... maar inderdaad, verrassend, gisteren geloof ik drie of vier vervangers ja. zelfs. Klozen vervangt Gomez. Uh, en nog twee van de jonkies erin. En uh, dat, dat loopt als een, als een trein. En uh, nu speel je wel tegen Griekenland, daar moet ik wel bij zeggen. Wat ik echt wel een heel matig, uh, matig land vind. Maar goed, het uh, staat toch in de kwartfinale. Maar uiteindelijk gaat het daar wel om, dat je de rust bewaart in zo'n team, want je hebt 23 man en uh, als je op een gegeven moment spelers erin zet en je haalt een paar sterspelers eruit en daar blijft toch de rust in zo'n team en nou ja, je ziet het resultaat. Maar kunnen jullie verklaren dat, dus op, op geografisch gezien, 100, 200, 500 kilometer verschil, hoe je het wil maken, uh, als je door de hele geschiedenis heen kijkt, daar blijkbaar een ander soort sportcultuur heerst in het voetbal dan bij ons, want of je nou in 74 kijkt of je kijkt in 90, wij mm. hebben iedere zoveel jaar hebben we weer dit soort toernooien waar we aan, aan dit soort gedrag en ondergaan. Ja. En deze Oosterburen eh, hebben dat toch heel weinig? Nou, dat is een feit. Ik denk dat inderdaad de, de, de Duitsers absoluut wel een, een, een, wat dat betreft al een betere discipline hebben. En wellicht ook meer ideeën idee hebben, we moeten het echt met z'n allen doen. Dus ook degenen die op de bank zitten, die zijn wat dat betreft net zo belangrijk als degenen die in het veld staan. En zo worden ze kennelijk toch opgevoed en opgegroeid. En, en zij hebben ook sterkspelers. wij hebben veel sterkspelers. maar die sterkspelers bij ons, dat zijn toch in de praktijk, nu in ieder geval... in vergelijking met twee jaar geleden, zijn er toch meer uh, uh, bv'tjes om geworden. Allemaal individuen die allemaal per se willen spelen... en allemaal uh, op hun manier willen spelen. En ja, dat gaat op een gegeven moment vringen. Tenminste, dat is wat ik als buitenstaander meekrijgen wat er allemaal gebeurt. En waarschijnlijk is er nog veel meer gebeurd, wat wij niet weten. Wat dat betreft is ook heel suggestief wat we doen. Maar... Hmm. Tom Botel, kijk jij daar tegen? Nou, je hebt het net over sterspelers. Het blijkt nu dat die Nederlanders geen sterspelers zijn. Dus daar ligt al een heel groot verschil. Maar mij viel het ook op, uh, die drie man die gewisseld werden. Dan denk ik aan de coach die geen angst heeft om te wisselen. Dan denk ik aan, wat een brede selectie hebben ze. Maar ik dacht vooral, in een vergelijking met Nederland... Op het veld bij die Duitsers staan niet elf eilandjes. Elf individuen, maar er staat een team. Dat kan iedereen zien. Maar het is ook een team met de bank. En bij ons is daar een hele grote scheiding tussen. En zij begrijpen het goed. Ik heb het met Baarskmal ook gehad. Want je hebt bankzitters en spelers op dat moment. Maar iedereen gaat, is een team en gaat voor het kampioenschap. En als daar een scheiding tussen zit, kan je het al helemaal vergeten. Nou ja, dat is wat ik dus net aangaf. Dat, dat, eigenlijk is die bank het belangrijkste. Mensen op de bank, als die voor onrust gaan zorgen... dan heb je ellende in het veld. Nou, en wat sterspelers betreft, weet je... Ik, het, gaat mij der, het gaat niet zozeer om een sterspel, maar het gaat me er wel om. Als je kijkt naar Van Persie... dat zijn toch jongens die uh, de beste in de Premier League... je hebt gasten die spelen niet in Italië, hè, een snijder... je hebt jongens die spelen in uh, Avala, die spelen in Barcelona... Uh, nou, noem het allemaal maar op, gaat een hele rijtje van belang zijn. Die spelen bij de grootste clubs uh, in Europa. Dus je hebt wel kwaliteit. Ja, dat, dat denk ik ook. Ze zijn goed. Maar spelers zijn het nog lang niet. Want dan ben je er elke nou ja, wedstrijd goed, en op belangrijke momenten. Zonder Eens. in dat suggestieve verhaal verder uh, mee te willen gaan... nog één vraag, en dan sluiten we dat ook af. Uh, is dit een belangrijkste taak van een coach mede? Ook om, om juist dit, dit soort scheidslijnen, gedragsmatige aspecten... Ja, maar, uh, maar dat te is natuurlijk niet nu begonnen tijdens het EK. Dat is begonnen uh, vanaf uh, de eerste dag na het WK. Ja, maar die coach is er ook al toch ja, een ja, tijdje. Ja, maar goed, over, nou, over Van Marwijk, het gaat mij erom dat je de dag na het WK. Uh, vaak moet je, hè, dat zeggen ook goede bekende coaches die, uh, die teamsport hebben geleid. Je moet vaak al, na, zeker na zo'n succes, beginnen met doorselecteren. Ja, die jongens hebben natuurlijk uh, eigenlijk het beste al, al gehaald. Hè, finale WK, goed, beter is winnen. Maar hè, ga dan nog maar weer eens een keer die, die lat verleggen en weer die scherp te houden. Dus doorselecteren is belangrijk, maar tegelijkertijd ook zorgen dat je als coach inderdaad zegt: van nou weet je, dit zijn de voorwaarden waar, waarom we met elkaar gaan werken. Daar moet heel veel duidelijkheid zijn. Nee, dat uh, doorselecteren. Je hoeft alleen maar te doorselecteren bij mindere spelers natuurlijk. Ook mentaal mindere spelers. Dus dat hoeft nog niet. Die duidelijkheid ben ik het volkomen met je eens. Maar niet alleen naar de spelers. Maar ook naar de pers die hier zit. Ja. En naar het publiek. Dat is heel onduidelijk En dat blijkt nu wel. Jij zei net, uh, Tom, suggestief. Wij worden gedwongen suggestief te zijn. Omdat zij niet duidelijk zijn. Maar ik denk, je probeert het toch te verklaren dan van buiten, er dus zal nog heel veel komen... dat in elk managementboek staat... dat we willen de verantwoordelijkheid aan de individuen geven. Maar sommigen kunnen dat niet aan. En als je dat, het is volkomen uit de hand gelopen. Ja. Vanavond, heren. Spanje, Frankrijk. Even kijken naar de statistieken. Tot nu toe hebben die twee zes wedstrijden tegen elkaar gespeeld. En Spanje won <lacht> nog nooit. Vijf keer winst voor Frankrijk en één keer gelijk. Mijn vraag, kan Spanje het dit keer wel winnen? Nou, ik, hou, ik heb niet zo bezig gehouden met de statistieken... maar ik heb uh, voor het EK begonnen een poeltje ingevuld... en daar heb ik als winnaar Frankrijk uit laten komen. En tegen, in de finale tegen Spanje. Dus uh, helaas <laughs> moeten ze nu al tegen elkaar. En dan komt dat die Fransen verliezen van Zweden. Ja. Maar ik had me wel een beetje voorbereid. Ik had volgens mij had Frankrijk 24 wedstrijden niet verloren. Ja, dat klopt. Uh, en, en vervolgens, uh, als ik kijk naar hun aanval... met een, uh, een Ribéry, Nasri, Benzema... daar staan toch een paar uh, behoorlijk grote jongens... Die Spanje, absoluut pijn kunnen doen. Dus er wordt een interessantere clash. En ik ben ook een beetje van mening dat Spanje toch wat verzwakt is in vergelijking met twee jaar geleden. Puyol is er niet bij, die, die, die Spits, die uh, Via, die ja. is er niet bij. Tomboot, ja. Spanje, er was net zo'n tweet. Ik ben, heb het een beetje gehad met dat machinale voetbal van Spanje. Spanje twinkelt wat minder, zeg maar. Ja. Maar, wat zeg jij? Nou, men heeft zoveel over te zeggen. Wij moeten hier, Nederlanders willen mooi voetballen en resultaat. Dat heb je nu. En dan wordt het weer automatisch en machinaal ja. de voetbal. Ja. Dus het ah, was beetje... maar een tweetje, ja. toch? Rustig, ja, okay. rustig. Nee, maar goed. Ik, ik geef er maar een antwoord op. Ja. Hè, maar, maar, bij Frankrijk, Spanje wordt zo heel erg interessant en onvoorspelbaar omdat die Fransen, 33 20 achter elkaar gewonnen hebben. En een zeer grote ruzie hebben gekregen na de laatste wedstrijd. Echt vechtpartijen en weet ik voor wat allemaal. Nou, dat moet dan ook een proces van jaren zijn. Misschien nog van het wereldkampioenschap van vorig jaar. En daar moet je maar eens even zien hoe dat uitwerkt in zo'n wedstrijd natuurlijk. Dus jij zet je euro toch op Spanje, merk ik. Ja, en, ja want het is natuurlijk gek. Eigenlijk hetzelfde verschijnsel als bij Nederland... Die Hatem Ben Arafa, die was ook aan het telefoneren ik geloof in de kleedkamer, net zoals van Percy. En toen zei de coach, nou, dat wil ik weg, uh, dat is weg. Dat lijkt me nogal logisch. Ja. En toen zei hij, niet hou je bek, man... maar hij zei, uh, stuur me dan maar naar huis. Nou, dat is eigenlijk in dezelfde orde. Dus er zit iets behoorlijk scheef in die Franse ploeg. Maar ja, wel een andere coaching uh, te vergelijken met twee jaar geleden. Dus daar is wel... En je wint niet, als er ellende in die ploeg is, 24 wedstrijden op rij. Ja, maar je dus maakt je... ook geen ruzie naar 23 of 24 wedstrijden. Ik kan oh, allebei Leuk. kijken. Maar, vanavond, spannend vanavond. Leuk. We gaan naar tennis, denk ik. Wimbledon, ja, dat staat voor de deur. Hè. De 126e editie, uh, Tjerk Borst, uh, Bor Borstra. Wie zijn de kanshebbers voor de titel, volgens jou? Nou, die kan je zelf toch ook wel invullen, denk ik. <laughs> ja, maar Djokovic. Met ja, ja ze op... komen op dezelfde namen terecht. Ja, is dat dan? Maar, maar, God, Frederik. maar Frederik. gras en ja, alles wel. opgeteld. Ja, kan Federer nog zo'n toernooi winnen? bijvoorbeeld? Ik blijf van mening van wel. Uh, grastennis is hij wel degene die dat het beste beheerst. Ik moet wel zeggen dat er voor de rest niet veel echte grastennissen meer zijn. Zelfs Federer zelf is ook niet meer de echte grastennisser zoals het vroeger gespeeld werd. Um, ja, dus het blijft toch uh, gaan tussen, ik denk, deze drie. Daar uh, heb je de meeste kans, als je daarop gokt, dat je daar gelijk op krijgt. En Murray, ik heb jarenlang in Engeland gewoond... en Joris is smachtig daar echt naar een, uh, ja, is een Britse, Britse dan, winnaar. Dan, dan ik is zeg het, een Britse winnaar. <laughs> ja, dan en dan als het, nee, hij dan, dan, dan, dan, dan op om een om een Brit, ver he? komt, is hij in één keer een halve ja, Engelsman. Ja, ja, dan gaat het om een Brit. Ja, nee, ja, hij blijft natuurlijk absoluut kanshebber. En hij heeft wel het spel type wat wel goed kan spelen op gras. Ik heb een, weet niet uit mijn hoofd. Ik heb een loting gezien. Hij heeft volgens mij een pittige loting, direct al. Uh, de eerste uh, drie rondes heeft hij drie zware partijen. Dus uh, ik moet nog zien. Hij heeft ook geen goede voorbereiding gehad. Queens, uh, snel eruit. Dus ik, uh, ik, ik, ben, ik geloof er niet zo in. Maar nogmaals, hij heeft wel het spel type ervoor. Blijft wel een uh, dark horse wat dat betreft. Tom Boot, jij kijkt nog wel eens naar structuren. Uh, in Nederland levert relatief weinig tennissers af aan de top. En we hebben best veel tennisers. Heb jij idee uh, waar je dat in nou, zit? Ik heb al heel vaak gediscussieerd <laughs> met. waarom uh, ik denk ja, vaak. Ja, ja, ja. En dan wordt hij kwaad als ik, <laughs> ik zeg, ja, het zeg. He. zeggen nog één keer dat. Dus nou, de nou, tijd is bijna maar, om. Ik buiten na, na de uitzending <laughs> gaan we er weer uitvoeren. Nee, maar wat ik vind is, als je zoveel de tweede bond van uh, Nederland en zoveel leden vind ik dat er. Uh, wat meer moet uitkomen. Dat He, vind ik hebben... ook, Tom. Oké. Okay. En, denk ik, met je en eens. ik ben geschrokken. Ik uh, las in het AD een interview. met. hoe heet die? Ecker, Ecker? Ecker. Hugo ja, Ekker? Hugo ja. Ekker. En ook Kutske. die ja. vonden het allemaal niet zo slecht. En daar zit misschien. Ja. precies waar de schoen wringt. Maar ik wil geen ruzie met je hebben. Nee, dat Tja. krijg je helemaal niet. Het gaat ook om meningen. Maar het is best, best lastig om in één minuut. even te vertellen. Waar, ja. waar, hoe diep je moet gaan. waar het misschien allemaal ligt. Weet je, dus ik denk dat we daar... Maar toch even, je hebt die doen. minuut wel, wij kijken van buiten en constateren simpelweg nee, in een land dat we met heel veel tennissers, zeker. met relatief heel weinig ja. toppers. Ja, maar heel veel tennisers, maar relatief ook weinig uh, toptennis. Heel veel recreatietennis, relatief weinig toptennis. Top kijk naar het aantal uh, spelers die professioneel tennissen in Nederland bij de heren, dat zijn er denk ik uh, 20, 25. Dus dat is weer heel weinig. Eh... Uh, nou ja, goed. dus maar, dan, maar dat is dat een keer van discussie. Is wel gaan wij... honderdduizenden kinderen tennissen. Die krijgen ja. allemaal bondstraining als ze hun tweede service inslaan. En dan? Wat gebeurt er dan? Nou, soms al als ze kunnen tossen. Ja, En dan. En dan. No, en dan. Nee. Dat is een goed, een serieus punt natuurlijk. Want ja. daar begint het mee. Maar waar maak je die escalatie laatste? Nou ja, goed. De, de, de, het feit al dat je uh, zegt een bondskind. Daar nou, begint het wel mee dat ouders al heel snel denken... ik heb hier de nieuwe Boris Becker in huis. Maar ik vraag niet de ouders. Ik vraag het nu even aan de ouders, Ja, nou, ik noem de ouders. Daar ligt al een groot probleem. Daar ligt al een groot probleem. De hele begeleiding van uh, tussen 10 en 18, daar, uh, daar gaat zoveel fout onderweg. En vooral in de begeleiding, en, en vooral vanuit het thuisfront... Uh, durf ik te zeggen dat dat een groot probleem is. Tjere, gebeurt, er gebeurt een hoop onrust. Ja, mijn minuut is nog niet voorbij. Er is, hoop, er is een hoop onrust. Dus wat dat betreft, da daar begint het al. En uiteindelijk, bij de 17-18-jarigen zijn er ook weer een hoop spelers, en dan moet ik naar de spelers zelf kijken... die gewoon simpelweg vaak niet echt doorzetten. Die niet blijven gaan. Weet je? Het is niet zo'n sport dat je zegt, ik draai een knop om... ik ben van vandaag en morgen ineens bij de beste honderd van de wereld. Het is ook blijven gaan, blijven doen, blijven volharden. Ja, en dat ontbreekt er wel vaak aan. Ja, maar ik wil even over dit. Niet... Jij zegt de ja, ouders, wat, maar, maar de Russen zullen er ook wel ouders hebben in Amerika. Ja, en, die ja, en daar, daar komen er af en toe een paar door en met gestoorde ouders en 99% van die gestoorde ouders die jij niet kent omdat die kinderen niet doorkomen, die zitten allemaal bij de psychopaat, zowel kinderen als ouders. En die één of twee die wel doorkomen... die zie jij precies weer op televisie zitten... straks in die box daar op Wimbledon. Weer zo'n gestoorde vader. Dus we moeten maar blij zijn je dat je we van. niet zoveel goede tennisers hebben. Maar nee, als het maar is. We, we moeten wel oppassen dat we niet zoveel gestoorde ja. ouders krijgen. Oké, okay. je punt is helder. En Murray speelt tegen David Inko. Ja, met een, was een hele aparte goed. moeder. <laughs> <laughs> Heren, Tjerk, Borstra en Tom Poot. Hartelijk dank. Dank jullie wel. Aangeschoven, Marco Verhoeven Met nog precies twee minuten om ons te vertellen hoe het ervoor staat... wat het gaat worden volgens jou... en of we vrolijk mogen worden. Nou, ik laat die van hij maar recreatief tennis in ieder geval. Dat ja, lijkt me beter. Ja, vader. is het gelukkig. <laughs> gelukkig. Maar speelt nu, is nog ook een aardig pot. En, en nu het weer. Maar inderdaad. gaat het door dat, dat is, tennis dit weekend? Dat um, nou, dat zou wel eens heel moeilijk kunnen worden. Ik bedoel, de, Gelukkig rosmalen Rosmanus ook afgelopen. Hè? De finale is ja. geweest. Nou, net op tijd, want morgen had het niks geworden. Uh, het gaat namelijk uh, naar behoorlijk het verkeerde kant op met het weer in Nederland. Uh, Overigens wel voor korte duur. Het is heel wisselvallig. Hè. Daar hebben we het al vaker genoeg over gehad. Dat blijft maar zo. En dat betekent inderdaad een komen en gaan. Vanavond, vannacht gaat de bewolking toenemen. Eind van de nacht regent het in het westen. En morgen is gewoon een kille en een natte dag. Het lijkt absoluut niet op de zomer. Poeh, een kille en natte dag. En ik dus de temperatuur, wat betekent dat? Ja, als het echt alleen maar blijft doorregenen, wordt het misschien maar 14 graden. Dat is echt gewoon veel en veel te koud voor de tijd van het jaar. Het is wel zo dat het eind van de dag weer even wat droger gaat worden in het westen vooral. En dan kan het misschien nog 17 graden worden. Maar daar, ook daar hebben we het mee gehad. En normale sloot 20, dus daar zitten we gewoon flink onder. Een prelude to the week? Ja, precies. Want, ik las ergens dat we hoopvol mochten zijn over de stijging ja, van de temperatuur. Ja, nou ja, we mogen altijd hoopvol zijn. Dat is, dat is maar goed ook. Nee, kijk, maandag en dinsdag zijn op zich best aardige dagen. Dinsdag misschien wel droog. Nog wel aan de frisse kant, maar dan gaat de wind naar het zuiden draaien. En dan gaat de temperatuur omhoog. Dus donderdag en vrijdag zitten we dik boven de 20. Het zou maar zo kunnen dat we 25 graden gaan halen. Maar hey, je kan natuurlijk al een beetje aanvoelen komen wat er dan komt. Onweer? Hey, je mag uh, weerman worden. Kijk. <laughs> zo makkelijk is het. Warme lucht Tennis tennis ook nog krijgt. een beetje? <laughs> ik uh, heb deze week genoeg tennis, dus ik, uh, ik heb mijn tax voorspeld. Kil en nat. In ieder geval dat morgen. Marco Vroef, dankjewel. Daarmee komen we aan het einde van dit uur van de Sportzomer. Straks zijn we natuurlijk weer bij u terug. Onder andere met Agnes Jongerius vanaf vandaag. En FNV-voorzitter af. En we praten ook nog over het VVD-congres. Tot zo. Kan ik er alleen nemen, ja hè?